Vrienden, fijn om weer bij jullie te zijn. Ik zat hier vroeger in de kerk... ...voordat wij met ik met mijn gezin naar Amsterdam Noord werd gestuurd... ...om daar een gemeente te stichten. We zijn ietsje ouder dan Oase, maar we lijken op jullie. Dus het is altijd een voorrecht. En Martijn is vandaag bij ons in Hoop voor Noord. Hij moet alleen twee keer preken, want wij hebben twee diensten achter elkaar... ...sinds een paar jaar. En ik ben één keer bij jullie. Ik wil graag beginnen met een vraag... Mag je twijfelen in het leven? Wie zegt, uh, je mag wel twijfelen? Uh, een, boel, oh ja, een boel mensen willen wel twijfelen. En als het om geloof gaat, om God. Ook? Of liever niet? Ja, nee? Dat is best lastig, hè? Als ik het goed zie, dan, dan mag je in Amsterdam heel veel twijfelen. Als je, als je de waarheid hebt, de zekerheid hebt, dan is een beetje verdacht in Amsterdam. Wie ben jij dat je de waarheid hebt? Toch? Waarom zou ik de waarheid niet hebben? Nee, het is echt zo. Zeker als je bijvoorbeeld op grond van de Bijbel zou zeggen, dit is de waarheid, Jezus is de weg, de waarheid, het leven. Nou, er zijn genoeg mensen die zeggen, ja wacht even, voor jou is hij de waarheid. Hij is niet per se de waarheid, Toch? Ik, ik weet het niet helemaal zeker, maar, maar volgens mij twijfelen is oké okay vandaag de dag in Amsterdam. Doe, doe waar je goed bij voelt, dat is belangrijk. Blijf dicht bij jezelf en ga niet te veel zekerheden neerleggen. En als het om de kerk gaat, dan verschilt het een beetje. Het verschilt een beetje wat voor soort kerk je zit. Er zijn kerken waar twijfelen ongeveer de grootste zonde is... Want je moet niet twijfelen aan wie God is. En er zijn ook kerken waar eigenlijk gezegd wordt, ik kom uit zo'n kerk, nou twijfelen is eigenlijk een teken dat het goed zit met je. Want ja, als je nooit twijfelt, en het altijd maar hebt, wat is er dan nog van geloof over? Dan is het niet meer geloof, iets wat je, wat je niet ziet, maar waarvan je gelooft dat het er is. Maar dan, dan heb je het, dan bezit je het, dan ben je binnen, dan heb je een diploma Kun je als christen een diploma hebben eigenlijk? Lijkt me niet, hè? Er zijn volgens mij geen gediplomeerde christenen. Van ik heb het voor mekaar. Ik snap hoe het zit. Ik weet hoe het werkt. En er zijn natuurlijk allemaal momenten... dat je dingen van de Heere God hebt geleerd... en dat je denkt, hé, de Heilige Geest heeft het me laten zien. Zo zit dat. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar als je gediplomeerd bent... als je weet hoe het voor mekaar zit... Nee. Ik, ik weet nog dat ik mijn rijbewijs haalde. En, en dat op die dag dat ik terugreed met mijn rijinstructeur. Dan, hè, dan mag je nog net niet rijden. Want je hebt je papiertje nog niet. Maar je hebt je examen gehaald. En toen reed ik terug naar mijn huis. En toen zei mijn examinator bij een parkeerplaats. Stop even. Stop. En stopte hij. En toen keek hij me aan. Ik zal die ogen nooit vergeten. Met een vingertje. En toen zei hij. Jij denkt dat je nu kunt rijden. Maar nu begint het Pas. Ja, want vanaf nu zit ik er niet meer naast. Nu kan ik niet meer ingrijpen. En dat is waar volgens mij. Als je gedoopt bent op een dag, is dat een teken dat je er bent. Nee, je zou kunnen zeggen, nu begint het pas. Nu leer je leven als Christus, zoals de Heer Jezus het bedoeld heeft. Nou, ik wil graag vanmiddag met je stilstaan bij een onderwerp. Twijfelen, niet twijfelen en wat er dan gebeurt met jou en met God. En het is een eenvoudig onderwerp. Dus volgens mij kan iedereen het begrijpen, uh, maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. En even, je, je kunt als je een preek voorbereidt, kun je op verschillende manieren doen. De manier die ik het meest toepas, en misschien Martijn ook wel, dat weet ik niet zo goed, is dat je één tekst uitzoekt, of die van de Heere God krijgt, en dat je probeert die tekst uit te leggen, en dat is volgens mij goed. Dan blijf je daar heel dichtbij. Je kunt ook kiezen voor wat meer een thema. Uh, die, hier wil ik het graag over hebben, en dan ga ik verschillende bijbelgedeelten bij gebruiken om dat uit te leggen. En dat ga ik vanmiddag doen. Dus we gaan wel een gedeelte lezen uit de Bijbel, maar er komen ook allerlei verschillende verhalen langs, misschien ook verhalen waarvan je denkt van, nou, dit heb ik nog nooit gehoord, dat is prima, je hoeft het niet helemaal te onthouden, als je het thema van vanmiddag maar goed onthoudt, en dat is God die naar jou toekomt. We gaan het samen lezen. Uit Johannes hoofdstuk 20, en ik begin bij vers 24. Het is het gedeelte, kort na de opstanding van Jezus... Op de dag zelf zelfs, van het Pasen. Jezus die uh, laat zichzelf zien aan de discipelen, aan zijn volgelingen. Op de avond van zijn opstanding. En dan zegt hij in vers 24, of daar lezen we in Johannes. Een van de twaalf, Thomas, het betekent tweeling. Die was er niet bij toen Jezus bij hen kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij... Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven. En een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. En terwijl de deuren gesloten waren kwam Jezus in hun midden staan en hij zei Ik wens jullie vrede. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde, mijn Heer. Mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien. En toch geloven. Het eerste stukje uit de Bijbel. Thomas, een van de volgelingen van Jezus en eentje waar wij een spreekwoord over hebben. Of een gezegde in Nederland. De ongelovige Thomas. En wat we dan bedoelen is iets in de trant van. Nou ja, ja, goed, je doet wel mee hoor. Maar het is natuurlijk jammer dat je niet gelooft. Je twijfelt altijd aan alles. Je bent een ongelovige Thomas. En de vraag op grond van dit Bijbelgedeelte is een beetje: is dat terecht? Weet je wat ik nou zo ontzettend mooi vind aan dit verhaal? Je probeert je in te denken wat daar is gebeurd. Zondagavond, Jezus ontmoet de discipelen, eentje is er niet bij, Thomas. En ergens die week komen de discipelen weer bij elkaar en ze praten door over alles wat er is gebeurd. Ongelooflijk. We dachten op Goede Vrijdag, Jezus is dood, einde verhaal. En toch, hij is opgestaan, eerst waren er een paar vrouwen aan het graf, die hadden het gezien... En er gingen discussies over en Petrus is er naartoe gerend en Johannes is er naartoe gerend. En uiteindelijk, ja we konden er niet omheen, want s'avonds was hij er. En dan op maandag of dinsdag of woensdag, het staat er niet, dan is Thomas daar. Waar hij tijd is geweest, weten we niet. We weten wel dat hij teleurgesteld is geweest, verdrietig is geweest. En dan is daar dat moment dat Petrus of Johannes of een van de anderen zegt, Thomas, daar ben je weer, je hebt iets gemist. Zondag was Jezus er. Ach, hou op, Jezus, jullie dromen met z'n allen. Nee, echt. Hij was er. En wat ik dan zo mooi vind, is dat je nou nergens een ontmoeting ziet. Dat had er gekund, dat er in de Bijbel had gestaan, donderdagochtend zag Petrus Jezus nog een keer. En Jezus zei tegen Petrus, als je Thomas weer ziet, zeg dan tegen hem... Zalig zijn degenen die niet zien en die het toch geloven. Toch? En dan hadden we hier bij elkaar gezeten en hadden we gezegd, zie je wel, je moet het gewoon geloven. Je moet het gewoon geloven. Maar zo gaat het niet. En een week later is Jezus er weer en zegt hij, oh Thomas, jij bent degene die dat moeilijk vond. Jij wou mijn handen zien. Nou, kijk maar. En hier is mijn zij. En trouwens, zalig zijn de mensen die niet zien en toch geloven. Maar eerst daalt Jezus af, zou je kunnen zeggen, op het niveau van Thomas. Thomas, kun jij het maar niet geloven, dan kom ik wel naar jou toe. Ik hoop dat je dit zo in je hoofd en in je hart krijgt. Soms, in alle eerlijkheid, wordt geloof neergelegd als dit is het. Hè? Geloof het gewoon. Geloof het gewoon. Ik vind het een prachtig lied dat we net hebben gezongen. Come to Jesus. Maar soms is het hartstikke moeilijk. Dan denk je, ik wil wel, maar het lukt me niet. Nou, dan moeten we maar even aan jullie muziekleiding vragen of ze een mooi lied gaan maken over Jesus comes to you. Als het jou niet lukt om naar Jezus toe te gaan, komt Hij wel naar jou toe. Ik ga er straks natuurlijk nog wel wat meer over zeggen. Heel belangrijk principe. Thomas, jij kunt het niet geloven. Je wil het eerst zien. Hier is het. En daar blijft het niet bij. Lees me mee. Volgende hoofdstuk. Johannes hoofdstuk 21. Vanaf vers 15. We zijn weer een poosje verder. Een paar dagen. En dan lezen we toen ze gegeten hadden. Aan de oever van het meer. Sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon...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 En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je jezelf de gordel om. En ging je waarheen je wilde. Wanneer je oud zal worden, gaat een ander je handen grijpen en je gordel omdoen. En je brengen waar je niet naartoe wil. En met die woorden duidde Jezus aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. En toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hem volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. En toen Petrus hem zag, vroeg hij aan Jezus, en wat gebeurt er dan met hem heer? Maar Jezus antwoordde, dat is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Jij moet mij volgen. En op grond van die uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jezus had niet gezegd, hij zal niet sterven. Maar het is niet jouw zaak of hij in het leven blijft totdat ik kom. Het is een heel bekend gedeelte, een heel bekend tafereel. Jezus die aan de oever van het meer zit met zijn discipelen. En dat hij dan Petrus gaat aanspreken met zijn oude naam. De naam voordat Petrus, je zou kunnen zeggen, gedoopt was. Jezus had leren kennen. Toen heette hij Simon. En Jezus die spreekt Simon aan. Niet meer die Petrus, die rots. Die naam had Jezus hem zelf gegeven. Maar, maar, maar de Petrus die dus kennelijk een poosje geleden Jezus ook maar zo kon verlogen. En misschien heb je het wel eens gehoord. Als je in de grondtaal leest wat hier gebruikt wordt, wat hier aan woorden gebruikt wordt, dan, dan zie je iets bijzonders. Jezus die gebruikte eerst in die moeilijke vraag aan Petrus, hou jij meer van mij dan dat de anderen van mij houden? Nou ja, die vraag kun je natuurlijk bijna niet beantwoorden, toch? Als ik je dat zou vragen, hou je meer van Jezus dan je buurman? Als je ja zegt, ben je op zijn minst een beetje arrogant. Als je nee zegt, ja wat zeg je dan eigenlijk? Nou ja, dat je twijfelt, dat je het niet zo goed weet. En Petrus krijgt die vraag, en niet voor niks natuurlijk. Want Petrus was degene die zo hard had geroepen, als iedereen u verlaat, ik niet. Jezus, ik blijf bij u. En wat Jezus hier doet, is een woord gebruiken voor liefde, de agape liefde. En dat is een woord wat, wat in normaal Nederlands betekent, Simon, zoon van Johannes, hou je heel erg veel van mij. Zo in die groep. En Petrus die antwoordt met een ander woord in het Grieks. En dat andere woord is, ik hou van u. Een minder zwaar woord voor liefde. En de tweede keer zegt Jezus nog een keer, Simon, zoon van Jonah, hou je heel erg veel van mij. En opnieuw antwoordt Simon Petrus met, ik hou van u. En de derde keer dat Jezus het vraagt, dan neemt Jezus dat woord over waarmee Simon Petrus net twee keer heeft geantwoord. En dan zegt hij, hou je van me? En dan breekt Petrus en dan begint hij te huilen. Tweede voorbeeld. Van iemand die op dit moment even niet zo kan geloven, maar waar de Heer Jezus afdaalt op het niveau Petrus. Kun je het even niet zeggen op dit moment? Ja Heer, ik hou van U. Kom je door dat wat je hebt gedaan en hoe je leeft, kom je niet veel verder dan, U weet alle dingen, ik hou van U. Dan daalt Jezus af op jouw niveau. En dan zegt hij, het is goed. Het is goed, ook als het even niet lukt. Om het je hele hebben en houden, vol enthousiasme te roepen. Ja, Heer, ik hou van u. Er is niet voor niks, hè. Dat Jezus dat woord overneemt van Simon Peter. Dus waar Peter dus twee keer mee antwoordt. En dat Jezus dat bij de derde keer dat hij het vraagt, op die manier vraagt. Misschien ben je nog wel niet helemaal overtuigd. Dus dan vraag je je af, waar gebeurt dit nog meer in de Bijbel? Je kent misschien het verhaal van Mozes, of Moesa, als je een moslimachtergrond hebt. En Mozes die wordt op de duur geroepen om het volk Israël te bevrijden uit Egypte. Ze zijn in slavernij. En dan komt hij bij zo'n braambos, een struik in, het, in, in, in de woestijn die in de fik staat, in brand. En dat brand die gaat maar door. En dan, zegt, dan komt hij daar dichterbij om te kijken en dan zegt God, hé hey, stop, trek die schoenen van je voeten, de grond waarop je staat is heilig. En dan heeft hij een gesprekje met God en dan zegt God tegen hem, Mozes, ik ga jou roepen om het volk Israël te bevrijden uit de slavernij van Egypte. Antwoord van Mozes, doe maar niet, God. Ben ik niet zo geschikt voor. Nou, zegt God, je bent prima geschikt voor. Sterker nog, ik maak jou daar geschikt voor. En dan staat er, in Exodus 3, dat Mozes opnieuw tegenstribbelt en dat hij zegt, nou God, straks geloven ze me niet. Wie, dat moet ik eigenlijk zeggen... Als, als ze zeggen, namens wie kom je? Nou, zegt God, dan zeg je, ik kom namens God, de Allerhoogste. De Yahweh, de ik ben die ik ben. Ja, zegt Mozes, dat zegt u nu wel. Maar ja, die mensen, die kennen ik ben niet. Ik, ik denk dat ik het echt niet kan doen. Hij zegt, God, kijk eens, heb je kijk, wat heb je, in je hand. Nou, staf. Gooi ze op de grond. Wordt een slang. Pak hem bij zijn staart. Wordt weer een staf. Doe je hand eens in je jas. Haal hem er weer uit. Melaat. Doe hem er weer in. Haal hem er weer uit. Gezond. Nou Mozes, kom op nou. Ja, maar God. Weet u, ik kan niet goed spreken. We weten niet waarom. Hè? Misschien stotterde die. Misschien was hij gewoon bang voor een groep te staan. Laat staan voor een koning. Ik kan niet goed spreken. Weet u wat het antwoord is van God? Exodus 4. Hé hey, Mozes, wie heeft de mens een mond gegeven? Ik, de Heer, hè? Oké, okay, ik kan iemand doof maken, stom maken. Ik kan zorgen dat iemand goed kan spreken en nou lopen. Ja, heer, en toch, ik zie het niet zitten. En dan staat er in de Bijbel, God werd boos op Mozes. En gooit hij Mozes dan weg? Nee. Dan zegt hij, oh, dit is jouw probleem. Weet je wat, ik stuur jouw broer Aaron, die is al onderweg. Dan gaat hij wel namens jou spreken. Dan ga je met z'n tweetjes, hoef jij niks te zeggen, zegt hij het. En zo gaat het uiteindelijk. Het is een mooi voorbeeld, hè? God, die, die houdt gewoon rekening met de beperkingen van Mozes. Hij zegt niet, doe eens normaal joh, geloof gewoon. Wat loop je nou te... Nou ja, zijn woord. God, ik daalt af op het niveau Mozes. Heb jij het nodig dat je een wonder meeneemt met zo'n stok, zo'n staf? Nou, hup. Heb jij het nodig dat ik tegen je zeg... Ik heb je mond gemaakt. Heb jij een maatje nodig, Aaron? Dan doen we dat. Het is wonderlijk. Dat de almachtige God van hemel en aarde luistert naar de bezwaren van een mens. Van jou. Van mij. Was dat was derde voorbeeld. In Marcus 9 heb je een prachtig verhaal. Dat Jezus in gesprek is met de menigte, met de fariseeën. En dan is er opeens iemand en die zegt, Jezus, mijn zoon, mijn zoon is hartstikke ziek. Hij is soms bezeten van de duivel. En dan gooit hij zichzelf in het vuur en dan wil hij van alles. En uw discipelen, die zijn al met hem bezig geweest. Die hebben al met hem gebeden en het helpt helemaal niets. Kunt u iets doen? En dan vraagt Jezus aan de man... Beste man, geloof jij dat ik dat doen kan? En wat is zijn antwoord? Wie weet het. Ik geloof, heer. En dan? Kom mijn ongeloof te hulp. Volgens mij is dat in normaal Nederlands, anders moet je me maar verbeteren. Is dat zoiets als, ik geloof, heer, maar niet helemaal. Of, ik geloof, heer, maar ja, gut, ehm. Um, nou ja, u weet het wel. Ik geloof je, ja, kom mijn ongeloof toch. En wat doet Jezus? Opnieuw de vraag. Stuurt hij de man weg? Kom maar terug als je 100% gelooft, vriend. Nee. Hij zegt tegen de man. Ga maar naar huis. Je zoon is genezen. Jezus die naar jou toe komt. En op jouw niveau afdaalt. Soms vraagt Jezus hem al geen geloof. Dan komt hij in Bethesda. In een huis met allemaal zieke mensen waar een water is. En dan soms is er een beroering in dat water. En de eerste die dan in dat water terecht komt, die geneest, benen. En Jezus komt daar met zijn volgelingen. En er is een man die er al 38 jaar op zijn matje ligt. Die ziek is. 38 jaar. Heb je dan nog hoop, denk je? Nou, dat lijkt er niet op. Want Jezus vraagt aan de man, wil jij wel gezond worden? En hij zegt geen ja, en hij zegt geen nee, die man. Het enige wat hij zegt is, er is niemand die mij in het water kan gooien. Dus door het door leven, door dat wat je hebt meegemaakt, kun je niet eens meer antwoord geven op een vraag. Het enige wat je nog kan is, zo denken, als ik beter wil worden, moet ik in het water gegooid worden. Maar er is niemand die mij in het water gooit, dus word ik nooit meer beter. Dat is wat hij nog kan, die man. En Jezus vraagt: Wil je gezond worden? Wil je dat eigenlijk? En er is niemand hier die mij in het water kan gooien. En Jezus gaat voor hem staan en hij zegt: Geef me je hand, trek hem overend, loop. Ik geloofde de man? Hij krijgt daarna grote discussies, want hij neemt zijn matje mee, dat had Jezus gezegd. En de die zeggen, je mag niet met een matje op de Sabbatdag rondlopen. Wie heeft dat tegen jou gezegd? Ja, iemand die Jezus heet. Oh, waar is hij? Ja, dat weet ik ook niet. En aan het eind van het liedje zoekt Jezus de man weer op, komt hij hem tegen. En dan zegt Jezus, geloof je eigenlijk in de mensenzoon? En weet je wat de man dan nou zegt? Wie is het Heer? Wie is dat? Dan kan ik in hem geloven. Nou zegt Jezus, die staat nu voor je. Oh, bent u dat? Ja, u hebt mij net bezig gemaakt. Ja, ik geloof. Dat is mooi, er komt geloof na het wonder. Als mensen tegen je zeggen, je moet geloven, dan kan God een wonder doen. Soms doet God een wonder als jij nog helemaal niks gelooft. Ik ga nu niet zeggen dat dat de methode is. Het, het, de grap, het aardige is nu net dat er niet één methode is. Er is niet één waarheid hoe het gaat. Is God een gentleman? Ja, heel vaak is God een gentleman. De Bijbel zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En je mag open doen. En soms is God helemaal geen gentleman. Dan heet je Saulus en je zit op een paard naar Damascus. En dan komt er een bliksemslicht uit de hemel. En dan donder je op de grond. En dan ben je blind. En dan zeg je, wie je bent u hier? Ik ben Jezus. Oh, nou, gentlemen, no way. En zo kan dat gaan in het leven van een mens. En God kent ons, dat is het goede nieuws. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Dat is de kern van deze boodschap. Hij weet wat Mozes nodig heeft, weet wat Thomas nodig heeft, Hij weet wat Simon Peter dus nodig heeft. Hij weet wat deze man met een zieke zoon nodig heeft. Hij weet wat die zieke man in Bethesda nodig heeft. Nog één voorbeeld dan. Omdat het net Pasen was. De Emmausgangers, de mannen die helemaal in verwarring waren na de opstanding van Jezus, eerst na zijn dood, zijn begrafenis. Ja, en nu zijn er ook nog vrouwen die hebben hem gezien. En Petrus, Johannes, wij snappen er helemaal niks meer van. En ze lopen van Jeruzalem naar een dorpje Emmaus. En er komt een man bij hun lopen. En ze krijgen een discussie, want die man die vraagt aan hun: wat is er dan allemaal gebeurd? Waar praten jullie over? Ja. Doe eens even normaal. Hebt u niks meegekregen van alle tumult in Jeruzalem de afgelopen dagen? Nee. Vertel me eens. Nou, dit en dit en dit. Oh, zegt Jezus. Gaat dat over die man waar vroeger in de Schrift wat over gezegd werd, namelijk dat hij na drie dagen weer zou opstaan? Dat is toch de Messias? Huh? Hoezo? Daar staat het in de Bijbel. En Jezus verklaarde hun de Schrift. En ze komen uiteindelijk bij het huisje. En dan breken ze het brood, breekt hij het brood en dan zien ze die handen. Ze zeggen, hé, hey, het is Jezus zelf. Jezus die naar hun toe komt. Die hun de schrift uitlegt. De Bijbel staat er vol God komt naar jou toe. Dat is het wonder van genade. Met kerst gebruiken we een prachtige naam voor God, voor Jezus. En dat is de naam Immanuel. En het betekent God met ons. Wat is het verschil tussen het christelijk geloof en alle andere religies op deze wereld? Vandaag begint de ramadan weer. En ik hoop dat veel mensen die moslim zijn, iets zullen zien van de grootheid van God. Maar hoe vaak lijken christenen, jij of ik, op moslims die hun best doen om God te bereiken... Om hem te voelen. Om hem te ervaren. Het kan goed zijn om te vasten. Laat dat duidelijk zijn. Maar de kern van het christelijk geloof is dat jij niet je best hoeft te doen om naar God toe te komen. Maar dat God naar jou is afgedaald. Kerst. Immanuel. God met ons. Niet ik met God. Maar God met jou. Ik hoop dat je je daardoor laat bemoedigen. Dat je weet... Dat Gods goedheid daarin zichtbaar wordt. Dat Hij naar je toe komt. Dat dat naar Pasen is gebeurd. En dat je op dit moment mag uitzien naar Pinksteren. Naar de hemelvaart van Jezus. Dat Hij bij zijn Vader terug is in de hemel. De Bijbel zegt om veel plaats te bereiden. En dat is een geestcent voor jou en voor mij. Die er altijd zal zijn. Want, want laat dat duidelijk zijn. De Bijbel roept nergens op om te gaan twijfelen. Het mag een bemoediging voor je zijn, dat jij niet op een bepaald, manier, bepaald level hoeft te geloven voordat God wat met jou kan doen. Maar, maar de Bijbel zegt wel duidelijk, Jezus tegen Thomas, zalig zijn degenen die niet zien en die toch geloven. De Bijbel zegt in de Hebreeënbrief: geloof is datgene wat je, wat je niet ziet en toch een zekerheid in jouw leven geeft, van je welstand. Dus, dus ga niet naar huis met straks de idee, oh van die dominee mag je gewoon twijfelen. Het mag wel, maar je leeft onder de maat. Er is meer te halen bij onze God dan een beetje twijfelend doorrommelen. Sorry dat ik het zo zeg. Je mag in zekerheid geloven dat het offer van Jezus Christus er voor jou was. En dat zo zeker als er een offer was, een kruis was, zo zeker als hier soms het avondmaal gevierd wordt en er brood is en wijn is, zo zeker als je dat tot je neemt, zo zeker zijn jouw zonden vergeven en mag je met Christus verenigd zijn. Maar voor al die momenten dat het donker is, heb je deze verhalen gezien en gehoord, waar God naar jou toe komt en pas van jij naar God Ik sluit af met een verhaal en ik weet bijna zeker, ik bedacht het net in de auto, eh, dat ik dit verhaal graag nog wilde toevoegen. Ik denk dat ik het hier al een keer verteld heb, maar dan, dan, dan hoor je het nog een keer. Het is het mooiste gebed wat ik in 14 jaar dat ik werk in Amsterdam heb gehoord van iemand. En het gebeurde op een zomerweek waar sommige van jullie ook wel eens komen, met een deel van de gemeente, waar de grootste evangelist uit onze kerk een Iraanse mevrouw Marian. Die sliep op één kamer met een Amsterdamse mevrouw die al drie jaar bij ons komt, Marianne. Nou ja, dan word je elke ochtend wakker. En elke avond ga je naar bed en dan slaap je met iemand op de kamer die maar één ding wil: dat jij christen wordt. En die arme Marianne, die hoorde de hele week: En? Hebben de Bijbelstudies al iets gedaan in jouw leven? Wil je Jezus al leren kennen? En Marianne was al een paar jaar op zoek, misschien jij ook. En op vrijdagochtend kwam Marianne naar me toe rennen. En ze zei: Jullie, en het is zover. Marianne wil haar leven aan Jezus geven. Kom, we moeten met haar bidden. Ik zei: Nou, ik ben nu een Bijbelstudie aan het geven, dat was ik zo. En een groep tieners. Ik zei: Dus dat doen we vanavond. Nee, zei ze: Moet nu. Ik zei: Nee, we doen het echt pas vanavond. En die avond zaten we met z'n drieën aan de bosrand. En ik zei tegen Marianne: Jong, ik heb gehoord dat het eindelijk zover is dat God te sterk is geworden voor je. Dat je jezelf aan hem wil geven. En ze was even stil en ze keek me aan. Ze zegt, ik heb er nog eens een dagje over nagedacht en ik doe het denk ik maar niet. En Marianne was verdrietig en boos. Zie je wel, zei ze, we hadden vanochtend moeten bidden. Ik zei, nou, God die weet wel hoe die hiermee om moet gaan. En we hebben anderhalf uur zitten praten. En toen heb ik het gesprek afgerond en gevraagd. En Marianne, mag ik voor je bidden? En dat mocht. En vlak voordat ik wilde gaan bidden. En ik maak dat niet zo vaak mee. Ik ben een behoorlijk gereformeerde jongen. Toen zei God tegen me. Jij gaat helemaal niet voor haar bidden. Ze moet zelf bidden. Dus ik heb dat tegen haar gezegd. Marianne, ik heb het gevoel dat je zelf moet bidden. Nou, zegt ze. Dat kan niet, want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik weet niet hoe dat moet. Ik zei. Nou, je hoort het al heel wat keer in de kerk. Ja, maar ik kan dat niet, zei ze. Ik zei, We hebben net zitten praten. Anderhalf uur. Je hebt van alles verteld. Nou, God, die zit daar ergens. En daar kun je ook wat aan vertellen. En toen wij beloofd hadden dat we niet zouden lachen, wilde ze wel. En ze begon haar gebed. En ze zei, "Heer God, God, ik weet niet of u bestaat. Nou, zie je wel, ik kan het niet. Ik kan er niet bidden tegen iemand waarvan ik niet weet of die er is. Ik zei, nou, ik vond het wel een mooi gebed. Het is in ieder geval heel eerlijk. En ze begon nog een keer: Heer God. Ze zeggen dat u bestaat. Ik weet niet of dat zo is, maar. Um, ik kan het niet. En ik zei: Volgens mij kan je het wel. Ik hoorde een eerlijk gebed. En Marianne, die is vijf keer opnieuw begonnen. En de vijfde keer bad ze: Heer God. Ik heb een probleem. Mensen zeggen dat ik in u moet geloven. En dat ik uw hand moet pakken. Maar dat lukt me niet. Als u bestaat, ik wil u wat vragen. Wilt u misschien mijn hand pakken? Amen. Ik zei tegen Marianne, nu ben je toch nog christen geworden vanavond dit is geloof ik kan u niet bereiken maar ik wil u bidden of u mij wil grijpen ik heb u nodig daar gaat het om in dit boek Marianne is gedoopt maakt deel uit van onze gemeente God werkt hij komt naar jou toe op het level waar jij zit. En hij verlangt ernaar. Dat je vervolgens groeit in volwassenheid. Dat je veel van hem gaat leren. En dat je veel naar hem zult luisteren. Amen.